Minister van Financiën Hoekstra wil snel een gesprek met ABN AMRO. Hij wil een toelichting op het verrassende vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk, Zij hebben bij RTL Z. Zoutendijk was de belangrijkste toezichthouder van de bank. Ze moet weg vanwege haar manier van leiding geven. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen ABN AMRO in bezit. Het weer vannacht ligt het op matige vorst. Landinwaarts kan het min 8 worden. Morgen droog en veel zon. Overdag wordt het hooguit 2 graden.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 Yeah,